Willem-Alexander is uitgenodigd als erelid van het Internationaal Olympisch Comité... maar hij gaat ook als Nederlands staatshoofd. En ook premier Rutte is volgende week bij de openingsceremonie. Hij blijft twee dagen in Sochi. Meer dan 50 Olympische sporters die roepen Rusland op... om de anti-homo-wet in te trekken. Ook willen ze dat het IOC en de grote sponsors zich meer inzetten... om dat voor elkaar te krijgen. De krant The Guardian heeft de lijst met namen van de atleten... op zijn website gepubliceerd. Het zijn vooral sporters uit de Verenigde Staten, Canada en Australië... onder wie bekende sporters als snowboarder Seth Westcott... en tennister Martina Navratilova. Er staan geen Nederlanders op de lijst. In Rotterdam heeft de politie de hogeschool in Holland ontruimd. Rond een uur vanavond, rond zeven uur vanavond... kwam er een melding dat er iemand met een vuurwapen in het gebouw was. Studenten die bezig waren met tentamens moesten het gebouw verlaten. Maar een arrestatieteam heeft niemand gevonden in de school in Rotterdam. Het weer dan nog. Vannacht op veel plaatsen temperaturen onder 0 tot min 4. Dan morgen eerst zonnige periode en dan vooral in de ochtend veel zon. Later op de dag is er wat meer bewolking en het wordt dan 1 tot 6 graden. In het weekend kunnen er weer een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.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 Kijk voor meer informatie op radio5nostalgia.nl Radio 1 NTR 1 op straat Met Rob Oudkerk Een avond één op straat met het rauwe nieuws, naakte feiten... en natuurlijk altijd met de betrokkenen zelf. Buiten is het akelig donker hier in Weert in de Schaapmanstraat. De Aldi hier tegenover is net dicht. En daar verkopen ze vast dierenvoedsel. Nu zult je denken, wat heeft dat met deze uitzending te maken? Nou alles, want we staan in Weert bij de Dierenvoedselbank. Ja, dat hoort u goed, de Dierenvoedselbank. Dat is speciaal voor mensen die het niet kunnen betalen... in de bijstand met een huisdier dat ze zich eigenlijk niet meer kunnen veroorloven. En hier in Weert is een dierenvoedselbank in juli begonnen... en het loopt storm. Ze begonnen met zes honden... en nu zijn er meer dan honderd dieren afhankelijk van de gulle en goede gever. En hun baasjes, en de dieren ongetwijfeld zelf ook, zijn dolblij... want de baasjes hoeven nu geen afstand te doen van hun dierbare viervoeter. Aan de andere kant... Misschien zouden de eigenaren dat beter wel kunnen doen. Want een huisdier kost nou eenmaal ook geld. En ook met de Dierenvoedselbank nog steeds veel geld. U kunt meepraten. Vindt u de Dierenvoedselbank een goed idee? Ja of nee? Of is het een beetje doorgeslagen? Als iemand zijn dier niet kan verzorgen, dan moet het dier maar weg. Hoe spijtig ook. En we leven in Nederland. Hoe ziet het met misbruik van deze voorziening? Bel naar 0800-1121. Mail naar 1 eenopstraat.nl. Of een tweet naar hashtag opstraat Vanmiddag ging onze verslaggever Tjade, toen het nog licht was... in de buurt rond om te vragen wat de mensen er hier op straat van vonden. Als je geen onderbroek hebt, dan ga je ook niet voor een dier uh, eten halen of een uh, mooi bandje. Dat doe je niet. Als je geen eten hebt, moet je gewoon geen eten hebt bij je arm. Dan gooi je dat dier gewoon op straat, klaar. Als ik jou zo hoor, dan vind je dat het een beetje te ver gaat met de dierenliefde in Nederland, hè? Ja, als, als het zoiets is dat ze geen eten heeft en zo, en dat ze dan uh, dingen haalt voor een poes of een hond, dan vind ik dat het te ver gaat, weet je wel. Uh, er zijn ook mensen die kinderen hebben, die laten hun kinderen zonder kleren en zo, dan gaat ze voor een hond uh, een mooie jasje halen die ik nog niet eens heb. Snap je? Ik hoop dat die mensen die verantwoordelijkheid zelf wel willen nemen. Dat ze toch wel in eerste instantie aan, aan, aan hun eigen familie denken. En dat dan inderdaad het dier op de tweede plaats zou komen. Ja. Maar jij vraagt je volgens mij af of dat inderdaad echt zo gaat. Ja, dat, dat vraag ik me af. Ik denk niet dat veel mensen het besef hebben hoe ze met geld om moeten gaan. En dan bedoel ik het niet slecht. Maar, maar ik, uit ervaring denk ik dat ik soms wel ja, om me heen zie dat mensen heel verkeerd met hun geld omgaan. Ja, en dan, en dan inderdaad mensen die ook uh, uh, genoodzaakt zijn om naar de voedselbank te gaan. En dan vraag ik me af, ja... Of ze dan niet per ongeluk toch, terwijl ze het misschien zelf niet doorhebben... maar dat geld aan een hond uitgeven in plaats van hun kinderen bijvoorbeeld? Ja, ja, inderdaad. Ja, daar ga ik misschien nog zelf bij horen. Want ik, ik ben nu ook in de WW en zo allemaal. Dus en zo'n en zo grote hond die vreet, eh, ook uh, eten, maar nogal grote zakken vroeger op. Ja. Huh? En, en ja, bent u dan zo iemand die zegt van, nou ja, zolang die hond maar te eten heeft ben ik gelukkig. Dan doe ik uh, misschien liever zelf, uh, koop ik wat minder. Maar, uh, ik denk, uh, wat ik eten moet de hond ook eten. Dan moet ik maar nou wat mijn eten. Daar heb je tenslotte zo'n trouwe dier voor. Hè? Ja. U, u zou gewoon echt alles geven voor die hond, dat die het maar goed heeft? Dat, ik denk dat hij nog heel op de eerste plaats komt als mijzelf. zelf. Kim Doeven, oprichter van de dierenvoedselbank. Nou kenden we wel voedselbanken, ja. maar nog geen dierenvoedselbanken. Waarom is dat een goed idee, zo'n dierenvoedselbank? Omdat de mensen die uh, zelf naar de voedselbank uh, gaan ook vaak een huisdier hebben. En die mensen die zijn al hun uh, werk verloren of uh, liggen in scheiding... of waardoor dat ze in de problemen komen. En als die mensen alleen nog dat huisdier hebben, dat is alles wat ze nog hebben... om. Uh, om een tijd door te komen. En dat is hun maatje en steun en toeverlaat. Hoe, hoe kwam je erbij om dat te beginnen? Je hebt zelf twee honden met de mooie namen Romy en Jenny. Ja, klopt. Heb je me net verteld. Uh, was dat ook het idee? Ik heb honden, dus anderen moeten ze ook kunnen hebben, zoiets? Ja, zoiets. En ik ben zelf mijn werk kwijtgeraakt, dus ik had zelf in de problemen kunnen zitten. En uh, nu woon ik nog thuis, dus nu red ik het nog. Maar uh, ja, de hondjes die wil je toch zeker behouden. En die wandeling uh, op een dag, dat is je, je dagindeling en je tijd. En zo kom je weer mensen tegen en uh, kom je uit je isolement. Ja. Oké, okay, eerst even de feiten. Wie ja. komen er voor je in aanmerking? Hè? Want ze komen de mensen bij die, die zelf al naar de voedselbank gaan... komen ook in aanmerking voor de dierenvoedselbank. Dus zonder bij de voedselbank te zijn... kom je er niet voor in aanmerking? Normaal niet. Nou zijn er een aantal mensen... die uh, uh, net buiten de voedselbank uh, vallen... die we ook proberen te helpen. Nou krijgen deze mensen wel een apart gesprek om te kijken hoe, uh, hoe dringend de situatie is. Maar uh, ja, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk te helpen. Alleen de mensen van de voedselbank zelf gaan uiteraard voor. Die hebben de meeste dringende vraag. Nou vertelde ik in mijn inleiding al meer dan 100 uh, dieren. Ja. Dus dat betekent ook meer dan 100 klanten. Dus ja. je bent als kool uh, gegroeid. Hoe kom je ja. in spullen? Uh, via dierenwinkels, via sponsors. Mensen die zelf wat over hebben. Waarvan het hondje is overleden en dergelijke. Of uh, de kat eet het voer niet. Dat komt heel vaak voor. En dan uh, willen ze het wel doneren aan een goed doel. Ja. Nou is het uh, tegenwoordig heel gewoon bijna in sommige gemeentes althans, om een tegenprestatie te vragen. Dat heet ja. met een vreselijk Engels woord, het social return. Ja. Vraag jij ook, als ze iets komen halen, van, wil je ook iets doen tegenover? Ja, dat vragen we inderdaad. En we zijn ook bezig met intakegesprek om daar verder op in te gaan. Want in het begin was het idee dat de mensen dan ook zelf deden uitdelen... maar dat is een van de regels van de voedselbank zelf dat dit niet mag. We zitten bij de voedselbank in, dus dan voldoen we ook aan die regels. Maar uh, nu hebben we er mensen bij die bijvoorbeeld zelf sponsors gaan zoeken... en uh, winkels gaan vragen waar ze komen, dieren te vragen. Ja. Oké, okay, dus door het wordt één grote actieve club, ja. zou je ja, kunnen zeggen. Ja, precies. In de bus ook uh, twee ongetwijfeld dierenliefhebbers. In ieder geval hondenbezitters. En zelfs Nicole, die behalve de hond Simba ook een papegaai heeft. Bezel. Klopt. Volgens mij genoemd naar die ontzettend leuke serie. Uh, papegaai is toch hartstikke duur dier? Ja, klopt. Maar we hebben, we hebben hem al een jaar of acht, negen. En we zijn sinds een paar jaar zijn we in de problemen gekomen... We hebben daar ook hulp voor, voor daar ga ik mijn papegaai uiteraard niet voor weg doen. Het is, ja, het is gewoon een kind in huis en die praat net zoveel als ik. Hoe, hoe, hoe oud wordt een papegaai ongeveer, dat weet ik niet. Hè? Als hij die tijd van leven heeft, dan kan die mij wel overleven. Die worden rond, ja, rond de 75, 80 jaar. 75, 80 jaar? Ja, grijze roodstaart. Ja. Dan ja. wordt die inderdaad ouder nog. Dan ja, dat ja, ja. Oh, oh, oh. ja. kan een open worden. Wat, wat, kost, wat kost het je nou per maand, zo'n papegaai? Um, ja, per maand. Uh, het voer is, is best wel kostbaar. Je ja, kan wel van de tafel mee eten, zoals de groente en het fruit. Maar ja, goed, moet je het, dan moet je ook rekening houden dat je het dan extra erbij aanschaft. En het fruit is op, op het moment en de groenten zijn ook hartstikke duur. Ja. Nou ben jij uh, afhankelijk van de voedselbank, van de gewone voedselbank en ja. ook van de dierenvoedselbank. Ja. Hoe voelt dat eigenlijk om daar afhankelijk van te zijn? Erg. Je wilt natuurlijk op je eigen benen weer staan, maar ja goed, er zijn tijden van nood en dan is het wel heel fijn dat deze mensen er ook voor jou zijn. Hoe vaak ga je naar de voedselbank, hoe vaak ga je naar de dierenvoedselbank? Eén keer de veertien dagen is het voedselbank en ook in die week mag je dan ook naar de dierenvoedselbank. Oh, er zit dus wel een limiet aan? Je kan niet even iedere dag Nee, nee, nee, het is één keer de veertien dagen en dat hebben ze eigenlijk ook een beetje ingesteld voordat er minder wachttijden zijn bij de gewone voedselbank. Koba, jij hebt er maar liefst drie, althans drie honden. Ik ga het proberen. Tessa, Jiwa en Beauty. Klopt. Mooi. Uh, <laughs> hoeveel geld kost je dat per maand, wat schatje? Um, per maand, ja. Wij zijn zo'n beetje 30 euro per week. 30, 40 euro per week zijn we wel aan de dieren kwijt. En is dat alleen maar voedsel? Of zijn het ook dingen als halsbanden en uh, al die andere dingen die je voor een hond nodig hebt? Van een bench en een dit en een dat. Hoe is ja. dat het totaal? Ja, die hebben we... Opeens hoort u een mannenstem stemmen. U denkt, ja. wie is dat dan? Dat is ongetwijfeld je levenspartner of je man. Ja, ja. man. Maar goed, dan is het dus 30 of 40 euro per week. kom je toch op een dikke 100 euro per maand. Kan je je voorstellen dat mensen nu zitten te luisteren en denken... Ja, hallo. Um, uh, kan wel een hondje minder? Of twee hondjes minder? Hè? Ja, dat kan ik best wel begrijpen. Maar dat is ook hun eigen mening. Voor ons zijn die dieren gewoon heel erg speciaal. En het zijn voor onze zielen. En Ik zou niet weten als ik ze niet meer zou hebben. Dan zou het voor mij echt een hel zijn. Nou, even terug, hè. Misschien moet ik het nog scherper stellen. Misschien zeggen mensen wel... ja, maar wacht eens even, als je die hond weg doet... of twee honden wegdoet of misschien wel drie honden weg doet, dan kan je een opleiding doen, een cursus... en dan kan je misschien ontkomen aan je uh, armoede en je afhankelijkheid. Dat zou kunnen, maar ik zie het zoals van mijn kinderen. Ik zou, me, ik zou ook niet één of twee van mijn kinderen wegdoen... zodat ik een opleiding kan doen of aan die dingen kan ontkomen en alles. Het zijn gewoon je kinderen. Ja, het zijn gewoon mijn kinderen. Het is een deel van mijn leven, een deel van mijn... Van, van, ja. Hebben jullie echte kinderen? Ja, dit zijn ja, ja we een... hebben een zoon van 17 jaar. Oké, okay. Dus je hebt er vier, zou je kunnen zeggen. Bij wijze van, ja. nou, ja, vier. <laughs> hey, ik moest even nadenken. Ik zoon, 400 Kim. Uh, uh, uh, jouw klanten... Um, het zijn echt gewoon je klanten, hè? die komen via de voedselbank. Ja, ja, we noemen het cliënt omdat ze dan niet betalen, maar ja, zo oh, heet dan, dan, het dan. Heet ze cliënt ook echt. Hulpverlening. Klanten zijn mensen die betalen, cliënten zijn mensen die hulpverlening. betalen. Hulpverlening, okay. ja, klopt. Maar dan zijn er, ik kom ook even bij jou. Dan zijn er zijn altijd mensen die roepen van ja, belachelijk. En als je een auto hebt, dan mag je ook niet in de voedselbank. Als je rookt, ook niet. Dus als je een hond hebt, ook niet. Ja, dat kunnen uh, mensen denken. Dat, ja. Het is natuurlijk de eigen mening. Uh, we hebben natuurlijk wel de regel dat de mensen geen nieuwe huisdieren mogen aanschaffen. Dat is een, een vaste regel. Want, dat is een vaste ja. regel. Ja, ja. En als ze dat wel doen dan? Dan krijgen ze geen voeding van ons. Dan moeten ze het zelf uh, betalen. Ze het nou weet ik, dat ga ik ook even melden. Um, je komt niet zomaar in aanmerking voor de voedselbank. Nee. Dan moet je minder dan 180 euro te besteden hebben voor één volwassene. En als daar elke volwassene die erbij komt, is 60 euro. En als ik 50 euro per kind. Daar, daarboven krijg je gewoon geen hulp van de voedselbank. Mm -hmm. En dus ook niet van, van de dierenvoedselbank. Nou ben je heel succesvol hier. Ja. Nou zijn er elders in het land toch ook een aantal uh, geweest. Die veel minder succesvol met die Dierenvoedselbank zijn geweest. Een van die mensen is aan de telefoon. Erika de Winter is nog niet aan de telefoon. Nee, wordt nog gebeld. Dan gaan we even verder. Want hier bij ons is ook de plaatselijke. Ik wil niet zeggen verantwoordelijk wethouder voor de Dierenvoedselbank. Want dat bent u niet. Maar u bent wel verantwoordelijk voor het uh, armoedebeleid uh, in Weert. Uh, goedenavond. Nou hoort u de verhalen van... Ik ga het goed zeggen, de cliënten van de dierenvoedselbank... en van de oprichter daarvan. Wat, wat, hoe reageert u daarop? Nou, evenals dat ik heel positief sta ten opzichte van de voedselbank... Uh, ja, het is op zich erg, erg dat we een voedselbank moeten hebben in Nederland. Dat is, uh, is punt 1. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een, uh, een dierenbank of een dierenvoedselbank, hoe je, hoe je het ook, ook noemen wil. Maar ik kan me wat die mensen net vertellen, kan ik me heel goed voorstellen. Je raakt in de problemen, je hebt een huisdier en dan zou je ook dat nog weg moeten doen. En ja, toevallig zit er iemand tegenover mij hier. Die zie ik wel eens wandelen met zijn honden... En van ja, daar moet je toch wel een stuk plezier aan, aan hebben. En ik vind het een heel goed initiatief. Ik had het al gehoord in, in de landen ook. Maar dus op zich is het een heel goed initiatief. Want dat ze naast ja, naar de voedselbank moeten. Ja, ook nog eens een keer naar de dierenvoedselbank. Dus op zich is dat heel triest om mee te mogen maken. Uiteindelijk, maar u zei het eigenlijk al in uw eigen inleiding. Uh, geen voedselbank en geen dierenvoedselbank, dat is natuurlijk het beste. Hoeveel uh, mensen zijn er hier um, uh, afhankelijk van de voedselbank? Hier zijn er 160 uh, gezinnen, heb ik het dan over. Dus ik weet niet hoeveel uh, ja, partners en, en kinderen daar weer achter zitten. Dat heeft zich overigens de laatste tijd uh, verdubbeld. Volgens mij ja, in twee wel. jaar tijd verdubbeld. Ja. En dat is heel triest om mee te mogen maken. En dan ook nog eens het probleem, want mevrouw zei het, van uh, één keer in de 14 dagen, dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat, hoe heet het, dat er dan opstoppingen komen. Maar het heeft te maken met het feit dat laten we zeggen, het aanbieden van voedsel... of het kunnen verkrijgen van voedsel... dat dat op dit moment hier in Weert een, een probleem aan het worden is. We zouden heel graag met z'n allen hebben dat er elke week... Ja, voor voedsel gezorgd kon worden, maar dat, dat, dat redt men hier niet. Denkt u dat het... U bent nu bijna vier jaar wethouder. Wordt u herkozen? Uh, ik ben herkiesbaar of ik herkozen word, ja, dat, al, dat, he? dat maakt de kiezer uit. Dat ja. zeggen politici altijd, dat maakt de kiezer uit. Maar u wil nog wel vier jaar door. Ja, oké. Okay. De komende vier jaar, wat gaat u eraan doen om, laat ik nou even uh, eigenlijk heel lullig zijn, om te zorgen dat Kim uh, gewoon haar hele dierenvoedselbank kan opdoeken? Want ja, als niemand meer hoeft. Nodig heeft, ja. Okay. Ja. Wat gaat u eraan doen? Nou, We zorgen in ieder geval dat uh, de huisvesting die er is, doen. overigens ook voor de voedselbank en dat, dat Kim uh, ja, hier ondergebracht is, dat ze daar, uh, laten we zeggen, gratis uh, kunnen, wonen, kunnen wonen, of kunnen verblijven. En, uh, ook voor, dat geldt dan ook voor de, voor de dierenbank of dierenvoedselbank. Oké, okay, dat is een, maar wat gaat u, u bent natuurlijk gewoon verantwoordelijk voor, ja, ik wil niet zeggen verantwoordelijk voor de armoede, maar voor de armoedebestrijding. Wat gaat u eraan doen om die 160 gezinnen, nou, het zullen we doen uh, eind 2020, 2018 als u klaar bent? Zullen oh, we er 50 ja. van maken? Nee, nee, maar er zijn, er zijn meerdere mogelijkheden... Om, uh, om die mensen te ondersteunen. En uh, bijvoorbeeld mensen met, uh, met kinderen... dat doen we heel veel aan. Er komt trouwens ook geld vanuit Den Haag voor. En uh, dat besteden we heel zeker... aan de kinderen van, uh, van dingen. En dan heb je het Jeugdsportfonds... en de Stichting Leergeld. Waarbij kinderen dus, laten we zeggen... voorzien worden van een tenuitje en... Uh, hoe heet het en, en hun, uh, hun contributie wordt betaald. Maar ik heb gelezen dat het minimabeleid, zo heet dat nou eenmaal in die vreselijke termen... dat dat echt heel ruimhartig is in Weert. He? U geeft er meer geld aan uit dan omliggende gemeentes. Ja, en dat heeft er alle, alles mee te maken dat we hier, om die mensen te ondersteunen... echt de grenzen van de wet te opzoeken. Kijk, wij mogen officieel, zeg ik, mogen wij een voedselbank... mogen wij niet financieel ondersteunen. U doet het wel. Uh, Ah, nou, no, we, we, we, uh, we geven geen geld, laat ik het uh, zo zeggen. Maar ze hoeven ons ook niks te betalen. Even denken. Um, pand? Ja, ja, dat Ja, ik denk dat dat net de grens van de wet is. Hè? Dat mag net. Ja, u, zit, u zit heel, heel minzaam bijna te, te knikken. Maar u zegt dus, wij zoeken de grenzen van de wet op... juist om de minima te ondersteunen... Um, liever geen dierenvoedselbank, liever geen voedselbank... liever dat het allemaal niet nodig is. Maar zolang het nodig is, steunt u ze en blijft u ze ook steunen. Dat is vast fijn voor de cliënten hier. Um, ook ja. fijn voor jou, ja, Kim. Ja, zeker. Want, uh, dan dijt het en dijt het en dijt het maar uit, toch? En ik hoop inmiddels dat Erika de Winter wel hangt. Um, heeft een collega van jou dat zo'n uh, anderhalf jaar geleden... ook al een keer geprobeerd in Dordrecht. Maar uh, u bent ermee gestopt. Erika de Winter, goedenavond aan de telefoon. Waarom bent u ermee gestopt? Goedenavond. Waarom ik ermee gestopt ben? Nou, ik ben uh, zeg maar drie jaar geleden al begonnen. Ik heb de voedselbank voor dieren twee jaar gehad. Ook in samenwerking met uh, de gewone voedselbank. Mensen konden bij mij ook, uh, uh, bij ons ook, uh, voedsel krijgen. Ik ben ermee gestopt omdat ik een paar dingen heb gezien uh, waar ik zelf niet mee om kon gaan. Nou, vertel. Omdat er, uh, kijk, als mensen recht hadden op een voedselpakket voor zichzelf... He, en uh, ze hebben huisdieren. Dan hadden ze bij ons ook automatisch recht op een pakket voor de hond of voor de kat. Maar na een jaar werd het, uh, zagen wij dat mensen die in de voedselbank zaten... Uh, dure rashonden gekocht hadden. En daarvoor vroegen ze ook voedsel aan ons. En toen dacht ik, nou, dat kan niet, dat klopt niet. Want alleen maar als je een, laten we zeggen, een asielhondje hebt, dan mag het wel... maar met een dure rashond mag het niet, zoiets? Nou nee, het mag met allemaal. Kijk, want die dieren kunnen er niks aan doen. Als jij eenmaal in een situatie terechtkomt en het dier heeft aan jezelf en je dier heeft voedsel nodig, ala. Maar als je eenmaal, uh, als je geen huisdieren hebt en je krijgt voor jezelf en voor je kinderen voedsel van de voedselbank. En je gaat dan huisdieren aanschaffen. Dat vond u de verkeerde weg omdat je vindt dat je recht hebt op een voedselpakket voor huisdieren, omdat de voedselbank voor huisdieren bestaat, dan vind ik dat, dan vind ik dat niet de juiste weg. Was dat de enige reden dat u dacht, uh, geef mijn uh, voedselbank maar aan Vicky, ik hou ermee op? Nee, nee, ik heb nog meer dingen gezien. Maar daar hebben we het, daar hebben we het vandaag niet over. Uh, ik heb nou ja, maar, maar misschien wel. Want het is natuurlijk wel interessant om te horen uh, waarom u ermee gestopt bent. Het is natuurlijk een prachtig initiatief. Um, en u bent vast teleurgesteld dat u ermee moest stoppen. Waren er dan andere dingen waarvan u denkt dat, dat kon het daglicht niet verdragen? Nou, er waren ook mensen die, die uh, in het begin, want ik heb uh, in het begin heb ik mensen aangekeken en vertrouwd op de mooie blauwe ogen... En uh, toen vroeg ik, ik heb bij de voedselbank ingezeten. Mensen kwamen de pakketten halen en in het begin ging ik uh, lijsten invullen. Uh, heeft u uh, huisdieren? Ja. Oh, heeft u honden? Heeft u katten? Ja, ja, ja. Twee honden, drie katten, oké. Okay. En dan gingen wij dat voedsel maken. En dat, het begon eigenlijk al dat een paar mensen, want echt over het algemeen ging het goed. Maar een paar mensen zeiden al, ja, maar ik, ik moet wel dat en dat merk hebben. Toen zei ik, nou ja, dat kan niet, want je, je krijgt wat je krijgt. Het werd, zoals we het in Nederland al vaker doen, meer eisend dan dankbaar, begrijp ik. En dat ja, stelt en u ik, tegen de Ja, ik zag hetzelfde bij de voedselpakketten die ze opkwamen halen voor zichzelf. Dat ze daar, er stonden kratten klaar en dat ze de helft eruit gooiden, want dat wilden ze niet. En dat, dat was niet goed en dat was niet goed. En nogmaals, uh, heel veel mensen vonden het wel goed, maar een aantal vonden het niet goed... En toen dacht ik op een gegeven moment, uh, ja, dit, dit, dit, dit hou ik niet vol. Oké, okay, dus dat is wel jammer, want in Dordrecht moesten dus de goede, wat vaak zo gaat trouwens, onder de kwade leiden. Toch zei u net iets ja. wa, wat ik uh, opeens besef wat u eigenlijk zei. U zei mensen die al in armoede zitten en dan nog een huisdier gaan aanschaffen, dat, dat zou eigenlijk niet mogen. Dat is wat u vindt? Uh, wat ik vind, wat ik persoonlijk vind, ja. ja. Want als je zelf, als je uh, al problemen... Kijk, als je al huisdieren hebt... Ik zou niemand, echt niemand, moet zijn huisdieren wegdoen... Omdat ze we er niet voor kunnen zorgen, omdat ze geen eten kunnen geven. Maar als je, al... maar als je voor jezelf ja. en voor je kinderen... Als je diep in de schulden zit en je kan zelf... Uh, ben je echt afhankelijk van de voedselbank, want je hebt niks. Ja. Hè? Je kan je eigen mond ja. en die van je kinderen niet voeden en vullen. Uh, kan je dan wel een hond aanschaffen. Oké, okay, en u zegt, dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Ik vraag even een reactie in de bus. U bent er uh, niet bij, maar ik kan zo zien, Nicole, um, mee eens. Als je al in armoede zit, zou je eigenlijk dan gewoon geen huisdier moeten aanschaffen? Nee, als dat, wat je al hebt, dan moet je er dankbaar voor zijn. Maar ja, ik zou het inderdaad in die tijd niemand aanraden... om dan nog meer dieren aan te gaan schaffen. Koba, eens? Ja, eens. In de microfoon, want dan hoor nou, we Ja, goed. eens. Eens. <laughs> eens. Um, Kim, je bent een professional ja. in deze, ook eens? Ja, zeker mee eens. En, uh, bij een nieuw huisdier komt ook veel meer bij kijken dan alleen voeding. Dus. Maar wacht even, even los van rechtsongelijkheid. Kijk, als je, de, stel je je raakt inderdaad onder de armoedegrens. En je hebt al niks, hè, daar begonnen ja. de hele uitzending ja. mee. Uh, jullie zeggen, ja, dan is eigenlijk zo'n huis het enige wat je nog hebt. Dan zou je je ook kunnen voorstellen, ja, maar... Als ik dan een kat of een hond heb, is het het enige wat ik nog heb. Dus ik wil er graag eentje, want dan voel ik me niet zo uh, kloot door die armoede. Ja, dat begrijp ik wel, maar uh, de aanschaf van een huisdier komt veel meer bij kijken dan alleen voeding. Je moet naar de dierenarts gaan, de antingen, de ontwormingen. Gevalt zeker voor een u? puppy of een kat, die zijn hartstikke duur. Ja, jonge dieren zijn hartstikke duur in, uh, in aanschaf. Ja. Met andere woorden, hier. hier is toch een duidelijk verschil. Als je al uh, huisdieren hebt en je raakt in de armoede. Oké, okay, mm -hmm. dan breng je ze niet naar het asiel. Maar als je uh, in de armoede geraakt en je hebt er nog geen. En je wil als troost een huisdier. Dan maar niet. En daar is iedereen mm. het in de bus ja, eigenlijk. zorg ja, eh, eerst met... dat je je zaakjes weer op orde hebt. Ja. En dan wel een huisdier. En dan ja, wel een dan huisdier. Dan pas je maar op de van de, de buren. Uh, aan de telefoon ja. hoop ik ook. Jack de Jong, goedenavond. Hoi, goedenavond. U bent van de stichting Animal Rescue Nederland. Uh, en je had korte tijd een dierenvoedselbank. Maar uh, wegens misbruik uh, gaf u er alweer de brui aan. Uh, hoe zat dat nou, precies? Nou, we hebben toen de tijd een aantal jaren geleden de voedselbank voor dieren opgericht. logo's, alles laten maken. Ik ben weken bezig geweest om voer te krijgen. Wat een ramp is tegenwoordig met die crisis. En toen we het eenmaal hadden, toen zijn we opgestart om het te proberen. En toen heb ik zoveel dingen meegemaakt. Mensen zouden aan de deur voeten komen als je nou komt te brengen. We hebben onze eigen dierambulantjes ingeschakeld en we hebben over de gebracht. Nou wat ik toen gezien heb, ik heb het veertien dagen gedaan. Nou ik zeg, als ik daar voor mijn tijd in moet zeker mensen die zeggen van ze hebben geen geld. staan nieuwe scooters voor de deur. Mensen hebben geen geld. Er staan nieuwe flat screens in huis. Oude hier hebben rond en uh, die zegt ik heb geen geld voor mond. En er komen drie studenten uit drie slaapkamers vandaan. Houdt, oh, toen heb ik nog 14 dagen, dat zijn mijn 3 van de, de, de 20.000 voorbeelden. En tegen gezegd: daar stop ik mee, want ik ga er mijn tijd niet in steken. Ik laat maar niet belaten. En er zijn er natuurlijk altijd mensen uitgezonderd die het wel nodig hebben. En die hebben ook voer gekregen. En er zijn er ook nogal een paar. En die krijgen even goed of wel af en toe het voer als ze het nodig hebben. Dus maar daar ben ik mee gestopt, want dat vond ik zonder van mijn geld en mijn tijd. U heeft een lekker Amsterdamse accent. Um, en uh, u komt vast uit Amsterdam, en dus uh, ontzettend veel ja. misbruik in Amsterdam heeft u gezien. U zegt, dit zijn maar drie van de 20.000 voorbeelden. Nou is 20.000 misschien wat overdreven, maar, maar wel veel dus. Is dat een typisch iets Amsterdams? Ja. Nou, dat is niet typisch Amsterdams, dat is nou ook Want als je in de rij, vroeger was de huis en er zaten oh, allemaal, zaten ze dus en die zegt Alles wat gratis is, dat moet je halen en dat moet je meenemen, want het kost niks. Maar ik denk dat dat de een Nederlandse mentaliteit is, maar... Ja, de goede ja, moeten eigenlijk onder de kwaaier leiden. Maar ja, eh, ik bedoel, moet ik mijn tijd erin gaan vertellen... dat ik iedereen voer ga geven... en dat ze dan de onbenullige dingen voor gaan kopen... in plaats van voor de dieren. Ik zeg, wij uh, hebben hier dieren... en die moeten eten, drinken en eten en, enten en verzorgen... En daar dus steek ik daar liever mijn tijd en mijn geld in. Okay, Want dan ja. heb ik er veel meer liefde en aandacht van. Heel duidelijk, Jack. Jack, uh, of uh, uh, Kim. Ja. Dat zijn twee lelijke voorbeelden. Erika ja, in Dordrecht, Jack in Amsterdam. Ja. Alle twee um, om verschillende redenen gestopt. Ja. Is dat je voorland? Ja, dat is niet, uh, niet mijn voorbeeld in ieder geval. Uh, nee. ja, jammer dat het zo heeft moeten lopen. We hebben gelukkig bij ons ook heel veel goede cliënten... die ons meehelpen en alles en die razend enthousiast zijn... en die me dan wel mailtjes sturen en aan de telefoon hangen... En daar zelfs, doe je het voor. Heb je zelfs het idee dat er hier in Weert misbruik van gemaakt wordt? Nog niet, nog niet, gelukkig nog niet. Nog niet. Ja, maar dat heeft ook alles te maken met, met het, het strenge beleid... Het wat de Voedselbank ja. uh, zelf voert. Ja. En die zijn op, de, op dat gebied heel, uh, heel, heel, heel streng, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik krijg mensen bij mij op, uh, op visite, op kantoor... Uh, en die zitten zich te beklagen. En dan, ja, dat voorbeeld wat net verteld werd... Uh, ja, er waren mensen bij die zeiden gewoon van... ja, ik moet dat merk hebben van, uh, weet ik veel, van... van van vla, vla of zoiets. En, en dat soort dingen doen zich voor. Maar dan zijn ze heel streng en dan houdt het ook op hier. En ik denk ook dat dat de enige manier is ja. om je niet te laten bedonderen. Ja. En ik wens jou, Kim, heel heen. veel succes daarmee. Hartstikke Hou bedankt. het in de gaten, want anders dan... Zit u over een jaar als een Jack de Jonge? Helemaal ja. Ja. Maar en als u het niet in de gaten houdt, Kim, dan houdt wethouder Harry Lintjes het wel in de dat gaten. U moet uit. het natuurlijk in de gaten houden, want bedoel misbruik wordt gestraft, toch? Nou, gestraft is een, een groot woord. Ze kunnen je wel uitsluiten. En uh, ik moet ervan zeggen dat uh, je ja, de voedselbank aan zich... Dat, dat is een heel streng beleid. En ja, dat zorgt er eigenlijk mede voor dat men uh, van zichzelf denkt dat er geen misbruik van gemaakt wordt. En uh, ik hoop ook voor Kim dat ze dat strenge beleid ook uh, overneemt. Ja. En dat het een lang leven beschoren is. Ja, dank je. Koba, in jouw omgeving, uh, ken jij mensen die er misbruik van maken? In mijn omgeving niet zozeer, nee. Maar ik zou het me wel heel erg aantrekken als mensen daar wel misbruik van maken. Ten eerste omdat het dan eigenlijk weer op de dak komt van de mensen... die er wel goed, goed gebruik van maken en ook goed gebruik aan hebben. Dus het zou me heel erg pijn eraan doen, ja. Nicole, in jouw omgeving mensen bekend die er misbruik van maken? Uh, nee, gelukkig niet. Wat zou je doen als je zo iemand tegen... Want je komt natuurlijk mensen met honden tegen. Hè? Dat is wel duidelijk. Je laat ze in hetzelfde park uit of dezelfde hetzelfde staat... Je kan natuurlijk niet in een portemonnee kijken, maar wat zou jij doen als je, als je, als je nou zo iemand zou tegenkomen die of een bepaald merk eist of zegt van, nou ik heb net lekker een, een prachtige halsband met allemaal diademen gekocht voor 230 euro. Hup, ik ga lekker naar de dierenvoedselbank. Nou, wat ik heb het daar met Kim al voorheen ook al een paar keer over gehad van, uh, je moet blij zijn met wat je krijgt. Er zijn ook dingetjes bij, ook bij de gewone voedselbank wat je ontvangt, waar je van denkt van, o oh jee, wat moet ik hier nou mee? Maak er dan je broer of zus of wie dan ook blij mee... die het wel lekker vindt of wel lust. Maar dat geldt voor je dieren precies vanzelfde. Nog even een vraag aan jullie, alle twee. Stel dat jullie, je hebt er drie, Koba. je hebt er één, althans om de honden gaat. Als hij als nou heel erg ziek wordt en er een hele dure operatie is. Hoe, hoe los je dat op, Koba? <laughs> dat is voor mij een hele moeilijke. <laughs> moeilijk, omdat ik vorig jaar een andere hond ben kwijtgeraakt. Die moest een operatie in, dat is... Niet doorgegaan omdat ze er niet aan mee wilden werken, de bewindvoering. En ik heb gelukkig de kant van mijn man, zijn kant, de nicht en de neven, die hebben wel gezegd van als het echt zou gebeuren, zouden die wel voor mij klaarstaan en alles. Maar je hoopt dat zoiets niet gebeurt. Dat hoop je natuurlijk altijd, maar het kan ja. gebeuren. Ja, het is me gebeurd. Ik ben ja. vorig jaar mijn hond verloren, over. dus het is me gebeurd. Omdat hij en... vanwege het feit dat je het gewoon niet kon betalen en niet ja. geopereerd kon worden. Ja. Nicole? Tenslotte. Ja, ik zou ook uh, proberen alle hulp in te roepen. Maar ik zou wel uh, alles op alles zetten inderdaad voor het uh, te laten gebeuren. Maar uh, ja, zoals Kobe ook al zegt, als dat het niet lukt, ja, dan is dat wel een groot probleem. En wel triest dat zoiets toch nog moet gebeuren. Ik dank jullie allen wel. Over dierenvoedselbanken is vast het laatste woord nog niet gesproken. En over voedselbanken overigens ook niet. Zo direct na half negen in twee uh, vandaag. Jacques Wallage, voormalig uh, fractievoorzitter van de PvdA, voormalig staatssecretaris, praat met Margrethe Reentjes. Want het gaat nu een dialoogtafel in Groningen starten dat is interessant, om over de 1,2 miljard... die het kabinet daar heeft uitgedeeld, te gaan praten... hoe dat in Groningen verdeeld moet worden. Morgenavond om 8 uur zijn we er niet, want dan is Feyenoord-Vitesse... om de tweede plek in de eredivisie, zou je kunnen zeggen. Maar maandag is 1 op straat er weer. Maar nu eerst het nieuws met Mark Visser. Dit is Radio 1. De Hogeschool in Holland in Rotterdam is vanavond ontruimd... omdat er een melding was van iemand met een vuurwapen. arrestatieteam kamde de school uit, maar heeft niets gevonden. Studenten die bezig waren met tentamens moesten het gebouw verlaten. In Italië heeft de politie een deel van het reliquie... van paus Johannes Paulus II teruggevonden. Het is een ijzeren omhulsel waarin een buisje met bloed... van de vroegere paus heeft gezeten, maar dat is nog niet gevonden... volgens het Italiaanse persbureau.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 Max, Dan kom je tot twee dingen. Two. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Jacques Wallagen is vanavond mijn gast. Hij was jarenlang burgemeester van Groningen... en is nu gevraagd om samen met allerlei belangengroepen... te gaan praten over de aanpak van de gaswinningsproblemen in Groningen. Aan deze zogenoemde dialoogtafel, want zo noemen ze het... gaan ze met z'n allen bepalen waar de 1,2 miljard euro aan besteed gaat worden... die het kabinet beschikbaar heeft gesteld. Meneer Wallagen, goedenavond. Goedenavond. Wordt dat letterlijk aan tafel met elkaar? Nou ja... Met elkaar, maar je moet wel zien dat je het eens wordt. En dat is nog helemaal niet zeker dat dat lukt. Dat zijn natuurlijk mensen die in de loop van de jaren behoorlijk wantrouwen hebben gekregen. Ook tegen de, tegen de NAM, die het gas vindt en overvallen zijn door aardbevingen. En die dus ja, wel bereid zijn tot dat gesprek. Maar het moet aan die tafel maar blijken of we ook tot een gezamenlijke lijn komen. Maar met zoveel partijen aan één tafel? Ja, omdat natuurlijk uh, niet alleen gemeentebestuur, provincie... het ministerie van Economische Zaken, de NAM... maar vooral de mensen zelf die, die in het gebied wonen... Uh, recht hebben om zich daar ook mee te bemoeien. We hebben goed gekeken naar een vertegenwoordiging uit, uh, uh, deze, uh, uit dit gebied. En dan... Uh, ja, dan heb je ook een, een, een boer, in dit geval een boerin, aan tafel. Je hebt mensen aan tafel die uh, de kost verdienen in het gebied. Je hebt mensen die in een actiegroep zitten en zich grote zorgen maken. Dus het is een, een gezelschap wat nog maar niet uh, 1, 2, 3 uh, op één lijn zit. Maar dat is, jou, dat is ook de uitdaging, ja. natuurlijk. Als u twittert over onze uitzending vanavond, gebruik dan 2Dingen. Welkom bij Max op Radio 1. <middels> Jacques Wallagen, dus, oud-partij van de arbeidsstaatssecretaris... maar bovenal oud-burgemeester bur, oud van Groningen. Uh, u gaat samen met VVD'er Jan Kamminga, oud-commissaris van de Koningin... die dialoogtafel leiden. Uh, vandaag was u daar in Loppersum, hè, uh, waar de grootste problemen in Groningen zijn. Uh, ziet u dan ook het, het huis wat er het ergst aan toe is? Nou, we hebben vandaag, Pieter van Geel en ik... Die dit, die dit advies hebben geschreven over de dialoogtafel... Eh, vooral in een zaal in het gemeentehuis gezeten. Maar eh, ik ga zeker ook de komende weken... natuurlijk ook in het gebied zelf wel weer met mensen spreken. Eh, vandaag was echt de dag om eh, aan Max van den Berg... de commissaris voor de Koning, ons advies uit te bieden... dat we vastgesteld hebben dat al die partijen waar we het net over hadden... bereid zijn om aan die tafel te gaan zitten... en te kijken of we bijvoorbeeld over... Eh, de schade, herstel van de schade, vaststellen van de schade... of we daarover afspraken aan de tafel kunnen maken. Goed, daar gaan we zo uitgebreid over doorpraten. Maar zoals gebruikelijk in uh, twee dingen... eerst twee andere onderwerpen die u van belang vindt. Twee dingen uit het nieuws. Ja, de hele week zijn er berichten over bedrijven die uh, in zwaar weer zitten. Uh, Polaren, we hebben Siebel, Heiploeg. Uh, u maakt zich zorgen hierover. Ja, kijk, bij ieder van die bedrijven is wel iets aparts aan de hand. Maar de optelsom is dat de werkloosheid uh, voorlopig nog oploopt. En ik hoor allemaal mensen zeggen van ja, de groei is weer een beetje terug. En die voorzichtig optimisme. En ik wil die niet de put in praten. Maar oh. ik denk toch wel dat de economie nog wel een flinke impuls nodig heeft. Voordat dit soort berichten over iedere keer opnieuw ontslagen uh, stoppen en een impuls, en dan heeft u het over investering door de overheid? Ja, ik denk dat met name de bouw uh, echt uh, vooruit moet. En ik denk dat de overheid daar toch uh, echt een handje moet helpen. Ik heb in de tijd, toen er veel werkloosheid was... en ik bij onderwijs zat, uh, dan trek je de bouw van scholen naar voren. He, dan wacht je niet tot over twee jaar voordat je een school gaat bouwen... maar dat ga je meteen doen en dan overbrug je dat. En dat kost wel wat geld, maar dat is het meer dan waard. Als dus je kijkt hoeveel bouwvakkers dan weer aan de slag komen. Ja. Nou zegt Rutte, het gaat steeds beter. Maar u denkt nou, het valt toch wel tegen? Ik vind de groeicijfers nog heel mager hoor. Dus, dus we hadden vroeger 3 à 4 procent... en dan was je, kon je net het hele zaakje draaiende houden. Maar we praten nu over inderdaad in de plus, dat is wel mooi. Een half procent, een procent. En ik denk dus dat, dat wil die economie echt de werklozen weer aan het werk helpen. Uh, we uh, veel zwaardere maatregelen nodig hebben. Dat gaat niet vanzelf. Nee, en belt u Samson dan ook of niet? De nou, we zijn spreek, kort. spreken elkaar af en toe, maar ik probeer me ook niet steeds lastig te vallen. Want ik weet zelf als oud-fractievoorzitter uh, hoeveel tijd je nodig hebt om de zaak daar een beetje op orde te houden. Ja, dus hij houdt zich een beetje gedijst. Ja, ik vind ook dat mensen zoals ik die al hun kansen gehad hebben... niet ook nog weer zich heel intensief met de landelijke politiek nee. moeten bemoeien. Het tweede onderwerp, vertrek, als we het over landelijke politiek hebben trouwens... het vertrek van staatssecretaris Wekers, he, van financiën. Hij is opgestapt omdat hij zich niet meer gesteund voelt door de Kamer... bij zijn aanpak van de problemen bij de Belastingdienst. Uh, wat vond u daarvan dat hij weg is gegaan? Nou ja, ik vond het opmerkelijk. Je hoort heel vaak mensen zeggen van... ja, in de politiek, er treedt nooit iemand af. En eh, nou, heel veel negatieve dingen daarover. Hè? Dit was nou een debat waarbij de staatssecretaris verantwoording aflegde. Dus zei van, dit is er bij mijn dienst aan de hand probeerde aan te geven hoe hij dat verder zou willen aanpakken. En hij voelde in de Kamer dat hij daar onvoldoende steun voor kreeg... en trad vervolgens af. En dat vind ik democratisch gezien uh, te waarderen. Want hij, hij hoefde niet weg om wat er gebeurd was. Maar hij had wel het idee dat hij... Om de zaak op orde te brengen, de, de echte steun van de Kamer nodig had... en die heeft hij zich niet verworven. Dus ik vond het vanuit een democratische gang van zaken wel uh, ja, uh, heel bijzonder. Ja, in uw tijd, een heleboel jaar geleden alweer, toen u daar zat in Den Haag... Uh, moest er ook een staatssecretaris vertrekken die geen vertrouwen meer had... Uh, in haar geval was het haar eigen fractie, uw partij zelfs... de Partij van de Arbeid. Het ging, ik neem aan dat u dat nog weet, om Elske ja. Terveld. U zat samen met haar in het kabinet. Zeker. Laten we heel even teruggaan naar die tijd, 1993. Het is rond 12 uur als staatssecretaris Terveld... met een verdoofd gevoel op weg gaat om haar aftreden bekend te maken. Gisteravond heeft ze nog een gesprek gehad met het fractiebestuur... en PvdA-leider kok om haar val te voorkomen. In dat gesprek...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 Nou, het voelt niet plezierig. Maar je moet in de politiek nooit omzien in vrok. Zei Elske Terveld in de tijd. Ja, uh, ja als u dit zo terugluistert, weet u nog, heeft u haar getroost toen? Ik heb absoluut met haar gesproken. Ook en wel, Ook wel laten merken hoe... Uh, ja, hoe, hoe onaanvaardbaar, ik het eigenlijk vond. Want ze deed, in mijn ogen, haar werk uh, goed. Ik heb haar moeten opvolgen hè, op sociale zaken... Ja. dus ik was er vrij uh, nauw bij betrokken. Uh, politiek is een hard vak. Het, is, het, is een, uh, het breekt je soms bij de handen af... En uh, dat, is, dat is de persoonlijke en de harde kant. En aan de andere kant, je bent, uh, we zijn allemaal personeel daar in de politiek. En op enig moment moet je wel het vertrouwen van de leiding hebben. De leiding, dat, dat zijn de volksvertegenwoordigers. En als dus in die volksvertegenwoordiging dat vertrouwen er niet is, dan houdt het op. En, en er wordt zich heel schampig gedaan tegenwoordig over wachtgeld. Maar een van de redenen waarom we een wachtgeldregeling hebben... is dat mensen soms acuut uit hun functie moeten stappen en eh, ja dat is persoonlijk hard maar dat hoort wel bij dit vak heeft u dat wel eens aan de lijve ondervonden u zegt het brekje bij de bij de uh, armen zei u, geloof ik af bij de, anderen, bij de ja, handen bij de handen ja, ja. Uh, nou ja, als een kabinet demissionair wordt... dan word jij dat ook als je erin zit en mm -hmm. dan tref je dat. Maar in de, in de zin zoals dat Elske heeft getroffen... en het feit dat je hier echt weg, weg moet... dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt. En ik ben, met name in mijn Groningse jaren... dus me, ik ben eerst wethouder in Groningen geweest in de jaren 70... en in de jaren 90 en begin van deze eeuw... Uh, burgemeester van Groningen... Uh, heb ik dat soort emoties gelukkig nooit hoeven te hebben... omdat dat echt een hele... Ja, dat, dat klikte en dat werkte. En dat is natuurlijk heerlijk als ja. dat kan. Want zo'n kabinet, hè, zoals in de tijd... U heeft het dus van, uh, dichtbij meegemaakt toen met Elske Ter Veld. Dus zij zat bij u in het kabinet. Nu is het Wekers. U weet wat zo'n ploeg doormaakt. Hoe gaat dat? Hoe is zo'n sfeer? Nou, Ik denk dat heel veel mensen toch de pest in hebben. Als je goede collegiale verhoudingen hebt... en er, en er moet er een stoppen, dat is, dat is werkelijk niet leuk. Tegelijkertijd, het zijn allemaal professionals... En ze weten ook heel goed dat uh, wat, wat de staatssecretaris in de Kamer overkwam... was dat hij ja, op de een of andere manier er niet in slaagde... om, om het vertrouwen te winnen hoe, hoe, hoe die verder moest. En dan houdt het ook op. He, dus we moeten ook, uh, ja, hoe, hoe, hoe akelig je dat ook vindt... je moet wel accepteren dat uiteindelijk moet je het vertrouwen van de Kamer hebben ja inderdaad maar zo'n ploeg zelf hè? het is vervelend volop gepraat volop geroddel bij het koffiezetapparaat maakt dat dus geeft die sfeer eens weer hoe is dat zo'n dag daarna ja, ik, Het gekke is natuurlijk, het werk neemt iedereen enorm in beslag. Dus voor de emotie waar u een beetje naar zoekt, is vaak heel weinig tijd. Ja, is dat heb, zo? Ja, ik heb met Elske pas later uh, grondiger kunnen praten. Uh, omdat je, nou in mijn geval moest ik de volgende dag aantreden en aan, aan, aan het werk. Ik heb natuurlijk geprobeerd om haar werk zo goed mogelijk af te maken op dat ministerie. Maar uh, het vak laat zelfs heel weinig ruimte om ja, dat menselijk contact op een goede manier vorm te geven. Max. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Oud-Partij van de Arbeid, burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen, is vanavond mijn gast. Hij gaat samen met voormalig commissaris van de koningin Jan Kamminga een dialoogtafel leiden. Die 1,2 miljard euro van het kabinet krijgt om de problemen met gaswinning in Groningen aan te pakken. Heeft u eigenlijk wel eens ooit zo'n zo aardbeving gevoeld? Nee. Gelukkig niet, zou ik bijna zeggen, maar nee. nee ik heb, uh, Want u gaat uh, nu met die partijen aan tafel. Hè? We moeten denken aan bewoners, waterschap, NAM, uh, woningcorporaties, etc. Etcetera, etcetera. Ja. 1,2 miljard euro is er om te verdelen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want daar zit dus ook schadevergoeding bij. Moet er een soort unanimiteit ontstaan? Nou, ik, ik geef u één voorbeeld. op dit moment... Uh, Stelt de NAM of wordt door taxateurs namens de NAM vastgesteld hoe groot de schade in een aantal gebouwen is? Daar is veel kritiek op omdat men het gevoel heeft dat de NAM daar eigenlijk te veel partij is. Een van de dingen die wij moeten doen is in de eerste plaats vaststellen... hoe loopt dat eigenlijk? En vervolgens vaststellen hebben we behoefte aan, aan nieuwe spelregels... als het gaat om het vaststellen van de schade. Datzelfde geldt voor het herstel. Ook daar vindt op dit moment natuurlijk herstel plaats. Maar ook daarover uh, is het niet duidelijk of dat wel voldoende draagvlak heeft. Aan die tafel moet je dus in de eerste plaats naar het lopende werk kijken. Heel veel energie zal gaan zitten in uh, preventief... Uh, huizen versterken. Zodat als er weer een aardbeving komt... minder huizen kwetsbaar zijn. Ook daarover uh, moet je eigenlijk... afspraken maken. Hoe pakken we dat aan? Uh, hoeveel van die investeringen... kunnen we doen? Wat is de volgorde? Dus met andere woorden... dat geld is wel beschikbaar. Maar eigenlijk is de methode van werken... om dat op een fatsoenlijke manier uh, te doen... daar moet nog flink over gesproken worden. Ja, maar hoe krijg je daar ooit... echt consensus over met elkaar... Nou ja, Juist omdat wat u noemt, he. ieder zijn eigen belang heeft. Ja, ik heb in de vorige gesprekken die, die we hebben gehad, toch wel gemerkt dat de mensen best begrijpen dat er allemaal individuele gevallen zijn. Maar dat je als je er een beetje overheen kijkt, je toch wel tot, tot gezamenlijke lijnen moet komen. En kunnen daar zijn komen. boze bewoners ook toe in staat? Uh, dat, dat denk ik zeker. Omdat die we ook wel heel goed begrijpen. Dat ze er niet alleen voor staan. Kijk een van de ideeën die Pieter van Geel en ik. Die dat, die tafel ontworpen hebben. Uh, bedacht hebben. is Je zou eigenlijk een, een werkmaatschappij moeten hebben. Die dat herstel aanpakt. Dat je niet alleen maar als individu. Met een individuele aannemer moet zien. Dat je dat voor elkaar krijgt. Maar dat er ook een, een professionaliteit ontstaat. Zodat in het gebied. Uh, als het ware de deskundigheid ook toeneemt. Uh, om, om deze doen. Uh, Verbeteringen aan te brengen. Ik denk dat het niet makkelijk zal zijn om aan die tafel uh, consensus te bereiken. Maar het feit dat men bereid is om aan die tafel plaats te nemen... vind ik al een hele belangrijke eerste stap. Ja, nou zijn er in het verleden natuurlijk ook vergelijkbare dialoogtafels geweest. Hè? Ja, Onder Schiphol, andere een jaar geleden ja. precies bij Schiphol. Uh, wat kunnen wij daar nou, nou van leren? Ja, die vragen. De Wijze Raad. Ja, Wijze Raad. Die uh, komt vandaag van oud-groen-links-politicus... en destijds directeur van Milieudefensie... tijdens die dialoogtafel, Wijnand Duivendak. En hij heeft advies vooral ook voor de bewoners van Groningen. Ik ben ervan overtuigd dat je eigenlijk alleen maar goed voor natuur, milieu... maar ook bewonersbelangen op kan komen en succes kan boeken... als je uiteindelijk ook aan onderhandelingstafels terechtkomt. Uh, waar zo'n tafel ontbreekt, kan je vaak alleen maar ergens tegen trappen... Maar is het is heel moeilijk om ook bij het binnenhalen van het resultaat en de uitwerking daarvan betrokken te zijn. Dus het is een heel groot goed als je aan zo'n tafel weet te komen en het daar ook waar weet te maken. In de jaren negentig heb ik me enorm ingezet voor een zogenaamd Groen model Ik werkte toen bij Milieudefensie en toen hebben we onder andere rondom Schiphol heel uitgebreid onderhandeld met de KLM, met Schiphol zelf, met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, met bewoners en milieuorganisaties... En ik moet zeggen, aan de ene kant was het succes dat we aan die tafel kwamen. werd werden ook echt onderhandeld en uitgewisseld. Maar we werden ook echt, om diplomatiek gezegd, uh, genaaid, bedrogen. Want naast onze tafel was een andere tafel gecreëerd... waar de echte zaken werden gedaan door Schiphol, de KLM en het ministerie. En daar zaten wij niet bij. En wij zaten wel te onderhandelen en dachten, wij doen de echte zaken. Maar dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn. Ik zou zeggen, pas op met akkoord te gaan met zowel Wallaag en Kamminga als de twee voorzitters. Dat zijn toch allemaal insiders, dat zijn mensen uit het bestuurlijke circuit, oud-politici. Probeer uh, dat er ook één van die twee eigenlijk iemand is die van buiten komt, een outsider, die wat meer gevoelsmatig aan jouw kant staat. En uh, vraag bijvoorbeeld veel geld dat je zelf onafhankelijk onderzoek kan doen... deskundigen in kan schakelen. En vraag ook gewoon geld voor ondersteuning, dat je eventueel acties kan voeren, noem maar op. Want je zit met hele machtige belangen aan tafel... En je wordt als bewoners, uh, ja, wat toch allemaal vrijwilligers zijn... die niet deskundig zijn, anders heel makkelijk weggespeeld. Dus wapen je. Ja, ze heeft een heleboel dingen, heeft Wijnald duivendak ja. gezegd. Om te beginnen, uh, de bewoners, krijgen die een eigen budget? Mogen die dat naar eigen goeddunken inzetten? Ja, we hebben uh, in ons advies opgenomen dat er uh, second opinions moeten kunnen worden gevraagd. Eigen onderzoek moet uh, kunnen worden gedaan. En genaamd. daar hebben ze een eigen budget voor. En daar is een budget voor en dat kunnen we dus aan die tafel met elkaar beslissen. Ja, maar zij mogen dat dan ook als u zegt nee joh, dat is toch helemaal niet nodig. Dan mogen zij dat doen, want ze hebben hun eigen potje. Nou, wij moeten aan tafel daar overeenstemming over bereiken. En uh, ik denk, ik, daar maak ik me niet zoveel zorgen over, want als men het gevoel heeft dat men niet op de cijfers van de NAM aan kan... en dat gevoel leeft vrij sterk eh, in de regio... Eh, dan is juist dat potje voor eh, alternatief onderzoek daarvoor bedoeld. We, hebben nou juist, we werken juist toe naar het feit dat we niet alleen... op de cijfers van de direct belanghebbenden af hoeven te gaan. Hij zegt ook, uh, Wijnald Duiverdak, uh, dat ze niet akkoord moeten gaan met zowel Kamminga als u, ja. omdat u een beetje uit dezelfde bloedgroep komt, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, ik, ik, ik denk dat voor Jan Kamminga en voor mij geldt, dat wij doen dit uh, niet omdat het uh, in het verlengde licht van iets wat we in het verleden hebben gedaan. Uh, want dat zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden. We doen dit omdat we denken dat we uh, aan die tafel kunnen helpen dat die enorme afstand tussen de bewoners en de NAM... en het ministerie van Economische Zaken te overbruggen. En we staan dus aan de kant van de mensen die daar wonen. Daarom doen we dit. Dus ik vind het een beetje een flauwe polarisatie die ook niet nodig is. Want... Of is het zo dat, als ik u even mag interromperen... Ja. u was natuurlijk jaren burgemeester, die NAM die zit daar al tijden... u kwam daar, denk ik dan, op de nieuwjaarsreceptie. U kent die mensen allemaal. Nee, ik, ik ben nee? nog nooit op een nieuwjaarsreceptie van de NAM geweest. En ik heb pas nu kennis gemaakt met de directeur van de NAM. Ja. Uh, dus dat is niet zo. Nee, ik begrijp die, die emotie die daarachter zit wel. Zo van je hebt aan de ene kant de burgers en aan de andere kant de bestuurders. Maar in de werkelijkheid is voor Jan Kammega en voor mij dit een lastige klus. Echt een, een, een moeilijke opgave. Die we doen, omdat we allebei uh, verknocht zijn aan dit gebied. Het is een prachtig deel van onze provincie. Uh, we zijn er heel veel geweest. En ik vind dat als je in goede tijden geniet van dat deel van de provincie, dan moet je in kwade tijden uh, beschikbaar zijn. En dat is veel meer de atmosfeer waarin we beiden denken dan uh, het, de gedachte van uh, de, uh, de politiek of het bestuur. Dat, dat maar stel, veel hè, dat, dat mensen die luisteren en die denken, nou, die meneer Duiverdak die heeft een, een punt, en ik weet het eigenlijk nog zo net niet. Wanneer uh, heeft u bewezen een echt onafhankelijke persoon, onafhankelijke leider te zijn? Ja, ik denk voorbeeld? dat als je elf jaar burgemeester van Groningen bent en er is nog in die elf jaar nooit iemand geweest die zegt dat je partijdig bent dan heb je denk ik wel in de praktijk bewezen dat je, dat je boven de partijen kunt staan dat je objectief bent uh, ik geloof dat, uh, dat, dat, dat, dat zo'n functie als ik gedaan heb en, en met, met redelijke steun in die stad altijd die kun je niet doen als je, als je een partijdig iemand bent uh, die Groningse mentaliteit, hè. U heeft daar inderdaad uh, uw jeugd uh, liggen. U heeft daar uh, gestudeerd. Um... Ik heb van de kleuterschool tot en met de universiteit en ben ik daar school gegaan. Ja, ja en echte Gunninger. Nou ja, ik ben er niet geboren, maar ik was twee toen ik in de stad kwam. Mijn ouders waren Groningers. En uh, als je zo ziek dus mee, je bijna je hele leven daar hebt gewoond. En uh, je hebt er, uh, je, de helft van je loopbaan doorgemaakt op dat stadhuis in Groningen. Dan, dan ben je natuurlijk aan niet alleen aan de stad, maar ook aan het hele gebied uh, verknocht. En dat is jouw regio. Ja, want waar ik naartoe wilde was dat uh, de Groningers al bijna 30 jaar te maken hebben nu met die bevingen. Uh, de laatste jaren natuurlijk zijn ze enorm toegenomen, de afgelopen jaar zelfs wekelijks. Maar uh, echt grote protesten, die zijn er nu pas, zegt dat iets over de Groningers, dat ze dat tot nu toe eigenlijk gelaten over zich heen hebben laten komen. Mm, nou, Gaan? ik denk dat iedereen overvallen is door uh, het feit dat we decennia lang eigenlijk over het veiligheidsvraagstuk niks gehoord hebben. Dat vervolgens de bodemdaling wel. Uh, een thema werd, maar dat het feit dat daar achteraan... Echte aardbevingen zouden komen pas vrij recent, tot iedereen is doorgedrongen, en dat is daar. Komt ook een deel van de boosheid vandaan dat men, denk ik, terecht het gevoel heeft: uh, degenen die verantwoordelijk zijn voor de gaswinning hadden ons eerder uh, met deze feiten moeten confronteren. u uh, zelf bedoelt u, uh, ja, zeker. En een van de adviezen die uh, Pieter van Geel en ik hebben gegeven vandaag en die gelukkig worden opgevolgd, is laat nou toch ook terugkijkend onderzoek doen naar de vraag... Uh, is de bevolking op tijd en op een goede manier geïnformeerd over de risico's? En uh, men heeft daar een heel akelig gevoel over. En ik denk dat een van de redenen waarom die tafel zo lastig is... en je ook wel een beetje ervaring nodig hebt, denk ik, om dat, om dat goed voor te zitten... Uh, precies in dit punt zit. Men, men komt wel aan tafel, maar men is ook zeer argwanend ten opzichte van uh, de verantwoordelijken voor de gaswinning. Uh, en ervaring, want hoe gaat u daar dan mee om? Nou ja, ik heb natuurlijk in alle fasen van mijn loma... geldt ook voor Jan Kamiga. Uh, vaak partijen bij elkaar moeten brengen. Een belangrijk deel van, van als je bestuurt... is niet zozeer je eigen zin doorzetten, Maar is juist de opvattingen van anderen... een beetje tot zijn recht laten ja, komen. En dan ook en, met een Groningse manier? Nou ja, de, de manier waarop in Groningen gediscussieerd wordt... is af en toe kort voor de kop, zoals dat heet. Uh, recht toe, recht aan. Ik hou daar heel erg van. Ik vind het heel plezierig dat mensen gewoon uh, stevig zijn... Maar je moet wel zorgen dat je, dat je uh, geen, geen ruis op de lijn krijgt. Dat mensen wantrouwend worden. Want dan ben je een end van huis ook in dit gebied. Uh, en dat is hier nou precies gebeurd. Ja. He, dus de, de, de, de, het, het weer vertrouwen hebben in de cijfers die worden verstrekt. Is heel belangrijk. Een van de dingen die, waar ik heel blij mee ben. Is dat de, het op de op de mijnbouw. Uh, dat die ons gaat helpen als tafel om ook objectiviteit in de cijfers te krijgen. Dus als de NAM één ding zegt, dan kunnen we aan het Rijkstoezicht op de mijnbouw vragen of die feiten kloppen. We hebben een universiteit en een hogeschool achter de hand als het nodig is om, om, om onderzoek te doen. Dus ik denk dat, dat die fase van wantrouwen heel geleidelijk kan, uh, kan worden overstegen naar een fase waarin je ook gewoon tot afspraken kunt komen. Dat Groningse, hè? U bent een echte Groninger, dat blijkt. U weet hoe u ermee om moet gaan. Ik wil u heel even een, een slaapliedje laten horen <lacht> uh, van Lianne Abel. Kent ja, u haar? Zeker. Ja, de grand old lady van de Groninger streektaalmuziek. Uh, enorm jeugdsentiment voor mijzelf trouwens. Ja, er voor mij ook trouwens. Mijn jong, doe maar aan de hemel stond, engeltjes konden in de nacht. Zing een luidje. o zo zal... Ja, prachtig. Ik, ik hoop dat mijn moeder luistert, want uh, zij zong dit voor ons. Kent u Jawel. het? Ik ken het, ja, en ik, uh, heb, uh, Liana en ik kennen elkaar al heel erg lang. Ook die halve eeuw, die uh, Jan Kammerga en ik elkaar ook kennen. Dus dat uh, ook van school. Ja. Dus, uh, Zong u dit uh, voor uw kinderen? Uh, nee, Omdat ik ben, we waren thuis, uh, mochten we geen Gronings praten. Mijn moeder was heel streng daarin. Dus ik heb nooit goed Gronings leren praten. Dat vind waarom? ik heel jammer. Ja, waarom en dus, mocht dat niet dan? Nou, dat vond ze niet goed. Dus, we uh, van de stad, waren, we, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En dat, dat ik heb ik heel jammer gevonden, want ik vind het een prachtig thuis. Uh, dus ik heb ook al, ben ook altijd heel voorzichtig om dingen in het Gronings te zeggen. Want dan, uh, nou ja, je doet het goed of je doet het niet. Maar vond zij het niet chic? Nou, ik, dat speelde misschien een beetje mee. Dat ze, dat ze vond dat, je, dat, je, uh, dat een dialect dat, dat, dat, dat kwetsbaar was of zo. Misschien was het dat wel. Maar ik weet nog wel dat, dat uh, later, toen ik dus in, in de landelijke politiek zat... en als ik uh, s'avonds dan voor de radio was, dan bellen ze wel eens op. En dan zijn ze, uh, je was moe hè. Ik zei, hoezo? Je kunt horen dat je uit Groningen komt, zei ze dan. Ja, <laughs> ja. Voelt u zich een echte Groninger? Op welk moment voelt u zich een echte Groninger, beter gezegd? Nou, ik, ik voel me heel sterk in Groningen als het gaat om... Uh, als mensen iets onaardigs over Groningen zeggen... Uh, en de discussie van de afgelopen weken, dat beeld van... ja, die Groningers moeten ophouden hun hand op te houden... en dat soort opmerkingen dan op, op uh, sociale media, denk ik wel. Verdorie, hier is iets aan de hand wat gelukkig in de rest van Nederland niet speelt. Uh, dat je huis staat te trillen, dat, je, dat, dat, dat de boel scheurt. Uh, is het redelijk dat men vervolgens zegt... Uh, de, de overheid moet hier wat aan doen? En als er dan die komt op Groningen, dat kan ik heel slecht hebben. Ja. En waarom dan? Ja, omdat de mensen hier het toch al niet eenvoudig hebben. Uh, we hebben veel tot stand gebracht de afgelopen jaar. Het gaat stukken beter in Groningen economisch. Er is voor hem 10 miljard geïnvesteerd rond de Eemshaven. Dat is echt een succes aan het worden. Ja. Uh, de stad Groningen is werkelijk een, een voorbeeld van een economische motor. Maar dus dat is... Is het gaat ook om u persoonlijk? U voelt zich persoonlijk aangevallen dan? Nou ja, je, je, je hoort bij dit deel van het land. Je hoort ja. bij dit gewest. En uh, ik, ik ben trots op Groningen. En ik, de mensen die vandaag in de zaal zaten. En die dus heel kritisch zijn. En absoluut niet makkelijk. Maar die hebben ook wel zoiets. We willen laten zien dat we, hoe moeilijk het ook is, dit zelf aan kunnen. En dat vind ik van die tafel ook wel de uitdaging. Uh, kun je nog een beetje zelfrespect opbrengen ook als je het moeilijk hebt... dat je, dat je zo'n ingewikkeld vraagstuk... goed, fatsoenlijk uitonderhandelt aan een tafel. Ja. Dat, dat lijkt mij voor Groningen... Uh, iets waar je dan trots op zou kunnen zijn. Een aardbeving neem ik dan aan. Hè? Zo ja, mag ik wel hopen. Ja. Maar wanneer gaat u aan de slag? Nou, We gaan de komende weken Jan Kamik, en ik, met iedere groep apart praten over de agenda. Wat ze behandeld willen hebben. Wat ze voorrang willen hebben. En, en dan hopen we in de loop van maart de tafel voor de eerste keer bij elkaar te hebben. Ik wens u alle succes. En uh, nou, ik hoop dat jullie er met z'n allen uitkomen daar in Groningen. Aan Zeer uw bedankt. hand. Ja. Dank, Jacques Wallagen. Um, dit was hem, de uitzending van uh, Twee Dingen van Max. Uh, meer informatie en het terugluisteren van de uitzendingen... kan op onze site en die heet tweedingen.nl. Na negen uur uh, kunt u gaan luisteren naar de VPRO, Bureau Buitenland... vanavond gepresenteerd door Chris Keijne. Met, wat hebben zij, een week voor de opening van de Olympische Spelen... hebben ze aandacht voor de Caucasus. Morgen is er geen twee dingen, uh, want dan is er voetbal. Feyenoord speelt tegen Vitesse. Wij zijn er dus maandagavond weer om half negen. Heel graag tot dan. En een uh, goed weekend alvast. Dag. Twee dingen, een programma van Max.